7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Rode Kruis denkt dat er dit jaar zo'n 30 miljoen euro nodig is voor hulp in de coronacrisis. Het geld is bedoeld voor het hele Koninkrijk. Maar het meeste moet naar Caribisch Nederland, waar de toeristenindustrie is ingestort. Volgens het Rode Kruis gaat het om de grootste hulpactie sinds de watersnoodramp. De organisatie verwacht dat de steun aan zorginstellingen en de meest kwetsbaren nog maanden nodig zal zijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat hij binnenkort de speciale corona-werkgroep onder leiding van vice-president Pence opheft. Volgens Trump komt de VS geleidelijk in een nieuwe coronafase en moet een nieuw team gaan kijken naar veiligheidsmaatregelen en herstart van de economie. De uitspraak van Trump is opvallend, omdat het aantal doden in de VS nog niet afneemt. Gemiddeld zijn het er zo'n 1750 per dag. In het dorp Bergendheim in Overijssel is een auto gecrasht in de woonkamer van een huis. De bestuurder reed veel te hard en probeerde waarschijnlijk te ontkomen aan de politie. Volgens de regionale krant De Stentor zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Of dat bewoners zijn of mensen uit de auto is niet bekend. Een meerderheid in de Poolse Senaat is tegen het houden van de presidentsverkiezingen per post. De regeringscoalitie had dat verzonnen als oplossing om de verkiezingen van komende zondag toch door te laten gaan. Maar de Senaat, waar de oppositie in de meerderheid is, is bang voor een chaotisch verloop en mogelijke verkiezingsfraude. Het Poolse Lagerhuis moet er nu een definitief oordeel over geven. Vier grote musea vragen om extra overheidssteun vanwege de coronacrisis. Volgens het Amsterdamse Stedelijk Museum, het Centraal Museum in Utrecht... Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Kunstmuseum in Den Haag... is het steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector niet genoeg. De huidige steunmaatregelen gelden nauwelijks voor regionale en gemeentelijke musea... en zijn bovendien te streng, zeggen ze. Het weer is nog fris. De temperatuur ligt ergens tussen de 0 en 4 graden.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 Van geluk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je daar aan achter kijken tot ik alles van je deem met alle mensen Ik ben gelijke mensen die ik toch vergeten? Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in me ziet Wil je langs leren kennen maar misschien wil jij dat niet Ik, het ik kan me zeggen wat ik fantaseer wat ik met je wil en ook naar nou wel wanneer. maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan me merken hoe ik je bekijk, wat ik van je denk, je ogen steeds pijn. Je kunt me voelen hoe ik om je geef dat ik van jou waar waarvoor ik nu nog weet, maar ik kan veel beter zwijgen. wil oh, heeft het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 But he won't mind He's in love and he says love is fine Oh yes indeed we know That people will find a way to go No matter what the man